4 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het RIVM heeft het hoogste aantal geconstateerde besmettingen gemeld in zeven weken. Het zijn er 214. Gisteren waren dat er 137. Maar bijvoorbeeld vrijdag werden ook al 191 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn twee ziekenhuisopnames bijgekomen. Overigens kunnen tussen de meldingen ook gevallen van een andere dag zitten die pas later zijn gemeld. In absolute aantallen zijn er in Rotterdam de meeste besmettingen bijgekomen, namelijk 49. Daarna volgt Amsterdam met 28.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 Gisteren maakte de Britse regering bekend dat toeristen die terugkeren uit Spanje... 14 dagen in quarantaine moeten. In Leeuwarden is een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De demonstranten willen in een zogenoemde vrijheidstocht door de binnenstad wandelen. Er zal ook een aantal sprekers zijn... Bij veel koraalriffen zijn haaien zo goed als uitgestorven. Dat melden Canadese onderzoekers in het tijdschrift Nature. Het komt door overbevissing. Alleen bij het Australische Great Barrier Reef gaat het juist beter met de haaienstand. Want die worden daar beschermd. En Feyenoord meldt dat de club een training in de Kuip wil met publiek. Vandaag is de eerste training van het seizoen. Die is besloten. De training met publiek zou op 5 augustus zijn. Maar het is nog niet zeker dat het ook doorgaat. Het weer, zon en stapelwolken, lokaal kan een bui vallen, zelfs met onweer. Het is van 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Morgen kan vooral in het westen en noorden een bui vallen... en dan is het 21 tot 28 graden en verder zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik weet maar nooit wat mijn collega Albert John allemaal gaat doen. Dus uh, geef maar geen uh, license to kill. Dan kan het wel eens fout, aan, fout aflopen, denk ik. Een de derde uur. Zandvoort op zondag. License to kill. Inderdaad uit de uh, gelijknamige James Bond film. Uh, de zinger van Kleddersnijds. Uh, het is uh, 8 over vier. Lekker zonnig hier in Zandvoort. Wij zeggen nogmaals een hele goeiemiddag. Leuk dat je luistert. Robert-Jan en ik zijn er nog tot aan vijf uur met de volgende onderwerpen. Ja, voor de luisteraars en kijkers die nu uh, uh, hopen uh, op het uh, interview wat we gepland hadden... met uh, Leon van Ness, onze programmaleider van CFM. Uh, dat gaat helaas niet door, want uh, Leon is niet bij stem. Dus uh, hij, belde om, hij appte jou om twee uur. Ja. ja dus uh, dat gaat niet door. Dus we hebben de reguliere programmering er weer bij gepakt. Allereerst natuurlijk Leon van een harte wetenschap. Uh, wat gaan wij dan wel doen? Wij gaan natuurlijk wel gewoon om kwart over vier pit report doen. Met nieuws uit de wereld van de Formule 1. Volgende week zitten we in Silverstone op zondag. En die week erop ook op Silverstone. Dus uh, voorlopig kunnen we weer vooruit. Maar in ieder geval om kwart over vier nieuws uit de Pitsstraat. En waren er niet uh, weer drie races bijgekomen? Er zijn drie races bijgekomen. Oh, Oké. Okay. En uh, geen races in uh, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Maar daarover straks natuurlijk meer. Uh, we hebben natuurlijk wel het dier van de week. En dat is Babs. En Babs zit alleen in het uh, dierenthuis. Want alle andere honden hebben inmiddels een dak boven hun hoofd. Ja, Babs heeft ook wel een dak boven hun hoofd. Maar die zoekt natuurlijk een ander dak boven hun hoofd. Dus vandaar dat we vandaag wederom Babs in de aanbieding hebben als dier van de week. Nou, na veel overleg achter de schermen zijn we er ook uit wat het gedicht van de dag wordt. En het heeft natuurlijk een beetje een link naar de mini-pride die afgelopen vrijdag begonnen is en tot en met woensdag duurt. We hebben gekozen voor een prachtige titel Vertrouwen. Nou, echt toepasselijk, vind je niet? Zeker, zeker. Goed. Dat om kwart voor vijf, liefhebbers van het gedicht van de dag, vertrouwen me om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. ZFM-live.nl, kijk je live mee in de studio hier aan de Tolweg 10A. En tot aan vijf uur, Albert-Jan en ik op de radio, met onder meer deze van de SOS-band. Hier is The Finest. The Finest. As life goes on.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 De toegifte erbij. Sonny en Sharon, hoor je uit de jaren 60 met I've Got CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn weer eens over tijd, uh, Albert-Jan. Dus <laughs> ga maar uh, rap aan de gang met die Pit Report, want er is alweer het een en ander te melden. Van de 1461 uitgevoerde tests in de Formule 1 is er geen enkele positief gebleken. Virustests heb ik het dan over. Dat maakte de Formule 1 gisteren bekend. De tests werden bij coureurs en medewerkers van het teams afgenomen tussen vrijdag 17 en donderdag 23 juli. De Formule 1 geeft wekelijks een overzicht van haar testresultaten. Iedereen die toegang, uh, die toegang wil hebben tot het circuit moet om de vijf dagen zo'n test ondergaan. Er werden dit seizoen tot nu toe drie races gehouden. Twee in Oostenrijk en vorige week één in Hongarije. En zoals u weet, volgende Grand Prix vindt volgend weekend plaats op Silverstone. En afgelopen vrijdag werd de zal de Formule 1, eh, had ik gemeld, dit na, najaar... ...voor het eerst sinds 2006 weer een bezoek brengen aan het circuit van Imola. Opvallend hierbij is dat de Grand Prix weekend op de Italiaanse baan geen drie... ...in dagen in beslag neemt, maar twee. De Formule 1 maakt op vrijdag ook bekend eh, dat er drie nieuwe races op de, aan de kalender zijn toegevoegd. De Eiffel Grand Prix op de Ring op 11 oktober. De Grand Prix van Portugal op het circuit van Partim Partimao. Portimao op 25 oktober en de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo en Dino Ferrari bij Imola op 1 november. Ook deelde de Formule 1 geen plannen meer te hebben om dit jaar nog races in Noord- en Zuid-Amerika te houden. Waarmee er definitief een streep gaat door de Grand Prix's van de VS, Canada, Mexico en Brazilië. Circuit Silverstone is de weekenden dat de Formule 1 er twee races houdt. Hermetisch afgesloten voor publiek, dat zegt de politiewoordvoerder van Northamptonshire. De Formule 1-fans moeten niet naar het circuit komen en races gewoon thuis op de televisie kijken. Mijn agenten zullen die ook maar in de buurt komt verwijderen. Het is gewoon niet toegestaan de race te bekijken, ook niet van achter de omheining, aldus de korpschef. De organisatie van de Britse Grand Prix is als de dood dat fans zich verzamelen bij de hekken... om maar een op, glimp op te kunnen vangen van, andere Britse, van onder andere de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton. Silverstone ontvangt de weekenden van 31 juli tot en met 2 augustus en 7 tot en met 9 augustus... de teams uit de Formule 1 voor race 4 en 5 van het uitgestelde seizoen. Claire Williams ziet in George Russell een potentiële wereldkampioen volgens de vieze teambaas beschikt de 22-jarige Brit over net zoveel talent als de coureurs die in het verleden wereldkampioen zijn geworden met Williams. 100% al dus Williams in de Formule 1 Nations podcast op de vraag of Russell uit hetzelfde racehout gesneden is als Damon Hill, Nigel Menzel Nigel en Keke Rosberg. Een paar van de namen die de wereldtitel hebben veroverd met het team uit Grove. Ik zou hemel en aarde bewegen om van George een wereldkampioen te maken bij Williams. George heeft zijn eigen persoonlijkheid... maar qua hoeveelheid talent zit hij absoluut goed. En hetzelfde geldt voor zijn toewijding, vastberadenheid en focus. Ik heb alleen maar lof voor George. Ik prijs mezelf gelukkig dat hij voor ons team rijdt. Dan, tot slot nog even een blik op de stand in de Formule 1. Uiteraard, Lewis Hamilton wederom op pole van deze stand met 63 punten... Gevolgd door zijn teamgenoot Valtteri Bottas met 58 punten. En op de derde plek vinden we Max Verstappen terug met 33 punten. Kijken we nog even naar Albon. Die vinden we op plek 5 met 22 punten. Tot zover. Dankjewel, bij Jan inderdaad, die Russell die kan er wel eens gaan komen. Dat, uh, ja, die zie je steeds meer naar, uh, naar voren gaan. Door de single van Phil Collins en You Can't Hurry Love. Dit was het origineel, de single van The Supremes en You Can't Hurry Love. Ja, gisteren draaiden we hem, de nieuwe Shaggy. De Banana heette die plaats. En dit is het origineel daarvan, de single van Harry Belafonte. <tied> Work all night and a drink a rum. like come and me wan' go home. Stack banana till the morning come. like come and me wan' go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me wan' go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. I like, come and be one. Yes. All right, banana! me by now. Gisteren draaiden we de nieuwe versie zeg maar, van deze plaat van uh, Harry Belafonte. En uh, ja, die uh, is gemaakt door uh, Shaggy. En die heet banana en die, uh, die draaiden we dus uh, bij Salvett op zaterdag. En die, uh, die, die Die klinkt zo dan. Dat is toch weer iets heel anders. Hè. Niet maar horen. Nou, toch een klein stukje, klein stukje herkenning uh, inderdaad... in de nieuwe single van uh, Shaggy. Een uh, groot hit op dit moment in de hitparades in Nederland. Of hitparades gesproken. Wil je nou de hits horen van tegenwoordig? Gewoon blijf luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Want straks pakken wij weer uit tussen 6 en 8... met Patrick van Buringen en Thomas de Jong twee uur lang hits, afgewisseld met de lekkerste wat oudere plaatjes. Deze komt zeker niet langs. Weet ik 100% zeker. De single van Edwin Stewart en Woods. op de Zandvoorts Radio en uh, NAC on Woods. Twee over alle vijf, het dier van de week. Ja, ze wacht nog steeds op een uh, leuk baas. En dan hebben we het over Babs. Mijn naam is Babs, een Stafford dame van twee jaar. Ik ben in het asiel beland omdat ik een grote mond had tegen mijn baasjes. Daarom zoek ik een baas met net zoveel pit als ik. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen. Als er visite komt, ben ik heel enthousiast en vrolijk. Wel kan ik hierin een beetje doorslaan... en zoek daarom een baas die me duidelijk aangeeft wat er van mij verwacht wordt... Mijn verzorgers verwachten dat ik bij de juiste baas... prima met kinderen op kan wonen. Als er kinderen op bezoek komen... is het belangrijk dat ik even de tijd krijg om aan ze te wennen... en dat dit begeleid wordt. Met honden ben ik wisselend. Kleine, blaffende hondjes vind ik erg lastig, net als teven. Op het asiel hebben ze me daarom nog maar... met een beperkt aantal honden kennis laten maken. Buiten op straat gaat mijn voorkeur uit naar grote, stabiele reuien. Deze kan ik het beste negeren... En hier wil ik heel soms ook best wel even mee spelen. Het is belangrijk dat mijn nieuwe baas er rekening mee houdt... dat ik niet alle honden leuk vind. Daarom moet ik altijd aangeleind uitgelaten worden. Ik ben een melkkorf gewend en dit is voor iedereen rustig wandelen. Buiten kan ik netjes meelopen. Ik ga dan ook graag samen met een baas op stap. Wel moet mijn baas duidelijk en consequent zijn. Anders kan ik in protest gaan. Zo probeer ik in de riem te happen. Door de melkkorf is dit onmogelijk en loop ik relaxed mee. In huis ben ik netjes, zinnelijk en als het rustig kan worden opgebouwd... kan ik best even alleen zijn. Ik vind een bench nog spannend, maar met de deur open durf ik hier wel in. We zijn aan het oefenen met de deur dicht. Zolang er mensen in de kamer zitten is dit geen enkel probleem. Los in de kamer ben ik iets rustiger, maar probeer wel de deur open te maken. Ik zoek dus een baas die rustig kan opbouwen en veel thuis is. Ik ben altijd in voor actie. en uh, Of het nou een wandeling, een spelletje of een gehoorzaamheidstest is... Zolang wij samen bezig zijn ben ik happy. Knuffelen vind ik ook leuk en als ik je wat beter ken, zodra wij een band hebben... en ik weet wat er van mij verwacht wordt, luister ik ook heel goed. Ziet u de uitdaging met mij zitten? Bent u gezellig, duidelijk en consequent? Neem dan snel contact op en ik sta te popelen om u te ontmoeten. En waar verblijft Babs? Babs verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemerland.nl, Want ook Babs verdient een thuis. Zo is maar net. Ga voor Babs of andere leuke dieren naar het Kennen met Dieren Thuis. Inderdaad aan het einde hier in Nieuw-Noord in Zandvoort. Zo dadelijk gaan we hem doen. Hè? Het gedicht van de dag. vertrouwen. me. Daar moet je gewoon lekker voor blijven luisteren. Naar het geluid van Zandvoort en de klaast komen. I was in love <laughs>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 Tu sais bien que ton frère nous regarde Qu'il t'a juré Y a danger pour l'étranger Méditerranéenne Mais qu'est-ce que tu es belle Ce parfait le poème Je l'aimerais puisque tu m'aimes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 Ranime l'amour dans le cœur des femmes Quand tu es triste un guitariste, un violoniste, toujours là pour jouer du vagalin Viens me rejoindre à la nuit et t'en garde Car tu sais bien que ton frère nous regarde Qu'il t'a juré Y'a danger pour l'étranger Se souvient, la mer est dans la plaine, ô oh, Sainte-Marie que j'aime. Dus zo wordt er wat gejat, uh, Albert-Jan. Van de een ja. uh, jat weer van de ander en de ander van, jat weer van de een. En uh, zo gaan we maar lekker door. En natuurlijk als eerste de mama's en de papa's. In de uitvoering van uh, Dick Dick. En uh, daarachteraan uh, deze, dat is weer uh, Toto Contuño die dat ook gezongen heeft. En uh, dat was niet uh, deze uitvoering, maar uh, die was van uh, meneer uh, Vila uit uh, Frankrijk. Keurig. Ja. Het is uh, kwart voor vijf, We gaan hem doen. Ja, volgende week is het Pride at the Beach. Aangepast anderhalve meter versie. Maar het gedicht staat een klein beetje in het teken van Die Pride. Hier is vertrouwen, Hoofd vol met vragen. Mijn hart vol van pijn. Hoe kon zoiets gebeuren? Het heeft zo moeten zijn. Het voelt nu zo anders. Zo koud. Zo alleen. Ik kan niet.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 En jij, jij hebt mij niets verteld. Ik krijg maar geen antwoord. Ik vraag je, waarom? Een laatste kus en je kijkt, je kijkt niet meer om. Vertrouw me en hou me en laat me niet gaan. We hebben ooit toch samen voor heterovuur gestaan. Vertrouw me en hou me en blijf toch bij mij. Zeg dat je het niet meende toen je zei, het is over, geef me nog een kans en smijt die deuren niet dicht, want er schijnt, er schijnt nog licht, er schijnt nog licht.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 We we hebben. Zijn zonder steen en zitten er geen aan voor ogen. Vliegt die toch nooit ergens heen? Ook al krijg je nog zoveel kansen, dan gaat er altijd eentje mis. En door dat je mijn gezang kunt horen, dat je ook wat stilte is. En het is... Gaan we op naar het uh, nieuws en uh, weer van vijf uh, uur, albert uh, ja. Dus ik ga hem helaas niet helemaal uh, draaien. Maar volgende keer weer. Ja. een prachtig nummer. Hè? Zo is het. Komt helemaal goed. liefde samen met Paul de Leeuw. En uh, Un is Histoire. Een mooi verhaal. Ook oh, dat is goed. Uh, nou, ja. het zit erop. Je zei het al, van zes tot acht weer uh, ZFM pakt uit. Ja, klopt. Met uh, hedendaagse muziek en uh, van alles. En nog wat. Een uurtje is dus non-stop, daaraan voorafgaande. Dus blijf luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Wij zeggen nog een fijne zondagavond. En volgende week zijn we er gewoon weer op zaterdag. Tussen 2 en 5. Tot dan en een fijne avond. Of was dag? Doei doei!